Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Sigrid Kaag zit in een nieuwe ondersteunende raad... voor vrede en stabiliteit in Gaza. Dat meldt het Amerikaanse Witte Huis. De raad moet een speciale vredesraad ondersteunen... waarvan president Trump de voorzitter is. Onder andere de Britse oud-premier Tony Blair en VS-gezant Steve Witkoff... zitten zowel in de vredesraad als in de ondersteunende raad met Kaag. Sigrid Kaag was eerder vicepremier in Nederland... Ook was VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. In de Verenigde Staten start een strafrechtelijk onderzoek naar de gouverneur van Minnesota en de burgemeester van Minneapolis. Volgens justitie hebben ze de immigratiedienst ICE tegengewerkt. De twee noemen het onderzoek een poging tot intimidatie en een autoritaire strategie. Een week geleden werd in Minneapolis een vrouw doodgeschoten door een ICE-agent. Vandaag treedt een wereldwijd oceaanverdrag in werking. Daarmee kunnen delen van internationale wateren worden aangewezen als beschermde zeereservaten. Oceanen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en de opname van CO2. Over het verdrag is 20 jaar onderhandeld en het wordt nu door 83 landen gesteund. Daarbij zijn ook grote visserijlanden als China, Brazilië en Japan... Volgens het verdrag moet 30% van de zee in 2030 beschermd zijn. Op dit moment is dat ongeveer 8%. Nederland heeft zich nog niet aangesloten. Ook de Verenigde Staten doen niet mee. De Europese luchtvaartautoriteit adviseert luchtvaartmaatschappijen... om niet te vliegen boven Iran. KLM en Lufthansa deden dat al niet. Aanleiding zijn de spanningen in Iran... en de dreigingen van de Amerikaanse president Trump met militaire acties. Het weer, vooral in het westen en noorden, vanochtend veel bewolking en wat regen. Vanmiddag sluierwolken, maar ook zon en het wordt een graad of 10. Vanavond en vannacht overal helder en in het binnenland het lichte de vorst. Morgen overdag is het 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft. De beste. Alle beste. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good, morning. Good, morning. Good morning. Good morning. Yes, goedemorgen. Hier, Toebak leeft op de radio. Even naar 8 uur uit de donkere Zandvoort vandaan. En uh, alles loopt vast, in één keer. Oh, nou goed, dat nou, zijn al die knopjes die we weer niet werken. Maar maak dat gewoon nee, niet toch? uit. Welkom bij dit radioprogramma. En uh, we zijn het hele team is weer compleet, volgens mij. Jee, Toch? Yay. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeker. Nou, een hele, uh, hele wereld staat in brand daar in Utrecht. Gisteren op het nieuws en ook allerlei dingen. Zo'n enorme explosie. En geen doden. Dat is eigenlijk nauwelijks voor te stellen... als je de ravage ziet in de binnenstad van Utrecht. Winkeliers en bewoners probeerden vandaag van dichtbij te bekijken... hoe grote schade is aan hun bezittingen. En hoe het verder moet nu. Veel mensen hebben geen idee. Het is echt bizar om te zien. En uh, zelfs een of andere uh, journalist die regelmatig op de televisie te zien is... die woonde daar ook 30 meter bij vandaan of zo, geloof ik. Die viel bijna van zijn bank af. Nou goed, ze spraken toch een aantal mensen die daar rondliepen. Hoe dichtbij de explosie is je uit? Zeven meter... Dat is echt heel dichtbij. Heel dichtbij. Dus uh, ja, ik heb nu droombeelden. Volgens mij staat mijn huis nog. Maar dat was tot vannacht heel onduidelijk. De burgemeester bezocht vanochtend de ramplek. En enorme ravage. En ik sprak daarover met eh, een van de brandweermensen die al 45 jaar in dienst is. En die zei tegen mij ik heb in al die jaren nog nooit zoiets Echt gezien. Echt bizar om te zien. Echt dat het compleet gaten geslagen daar in Utrecht. En dat je denkt, hoe is dat mogelijk? Maar goede oude gastleiding, hoorde ik vanochtend op de Radio 1-journaal, dat die was 30 jaar oud. Ik denk, nou ja, ik heb ook wel een gastleiding die volgens mij 30 jaar oud is. Maar, ja, maar dat hoeft toch niet... Dat hoeft niet te probleem zijn. Die slangen mogen maar, die maar uh, 10 jaar oud zijn. Ja, maar die, je bedoelt die vanaf dat de je is naar je, je, ah, ja. je, je koopstel, naar je andere dingetje. Ja, je ja, ja, ding ja, ja. de, de andere dingen. Ja, ja. ja weet, mijn eigen slang is ook heel veel ouder. Die doet ja. het ja. steeds goed. Die doet het, goed. Ik, die doet het heel erg goed. Maar het was wel uh, ook wel weer uh, ja, kneutrig om, ja, om te horen ja. wat ze dan precies meenamen. En dan uh, kunnen ze in ieder geval veilig wat spulletjes pakken voor nu. En dan uh, later op de dag uh, horen ze via de gemeente of ze terug kunnen. Deze man kan nog niet naar zijn huis. Het is nog te onveilig, maar hij mocht wel wat spullen ophalen. Nu moet ik eruit, tot na de worden. En wat heeft hij meegenomen? Uh, Tandenpoetsen. Ja, heerlijk. Gewoon echt, je hebt er zo'n vieze smaak Een tandenpoetser. Ja, <laughs> ik heb er echt uh, een vieze smaak van overgehouden. Van dit wat er allemaal gebeurd is, En wat er allemaal fout is. En ik denk, ah, oh, je is mijn tanden maar eens even poetsen. Dat is, uh, nou goed, het is uh, triest om daar te zien. Maar het is bijzonder dat daar ja, alleen gewonden zijn gevallen. Ik hmm. heb geen idee hoe zwaar gewond deze mensen nee. zijn. Maar geen doden. Nee. Dat is wel heel bijzonder. Nee. Geen doden. Ja. En op het moment van een explosie was er ook niemand gelukkig. Nee, in de poets. Ongelooflijk ook. Hè? Ja. Maar wacht even, als er wel iemand zou geweest die had het gaskraantje waarschijnlijk dichtgedreven. maar die had het geroken. En ik heb gisteravond nog wat anders gehoord. Nou. Het schijnt ook dat als je denkt dat je gas ruikt. en ja. het is bijvoorbeeld s'nachts. dan ben je te laat. Nou, doe het licht niet aan. Oh, kijk oh, nee. op een vonkje. Een vonkje is al oh, genoeg goed. voor een explosie. Klopt, zeker die lichtbronnen ik wist het die ik niet, aanzet. Dat dus geleerd. Uh, ja. Oh. ja, klopt, ja. Er komt echt wel wat bekijken. Nou goed, en als je het echt ruikt, dan is er al heel veel in je huis, toch? Ja. En mannen ruiken het niet, Nee, ik ruik het niet. En mannen ruiken hun winden ook nooit, hè? Nee. Vrouwen ruiken het beste. Wanneer zeggen altijd, je ruikt me helemaal niet hoor. <laughs> denk ik van, ja. ja, maar je uh, ruikt ook je, een hartstikke geur. Je ruikt je ook nooit. Tuurlijk wel. Ja, natuurlijk niet. Nee, ruik je niet. Nee? nee. Ik denk wel eens poepoep. Poep, poep. Maar, poep, poep. <laughs> ja, nee, okay. poep, poep. Oh, ik weet niet. Ik, als ik een windje uit, kan ik toch echt wel even mijn wind gewoon ruiken hoor. Ja, toch wel. Dan raak jij ook gas, waarschijnlijk. Ja, ik heb wel heel misschien misschien... Dus je eigen gas ruikt niet het licht aan. Wat? Als je eigen gas ruikt niet het licht Dat was vroeger toch weer stappen zo'n even doen naar humor. Maar goed, dat zit er altijd wel bij natuurlijk. Ja, die Nederlandse film was het ook weer... Welke? de gier, volgens mij. Dat ze het dan twee minuten met de mannen bij elkaar... die dan met een aansteker elke wind lieten... en dan een grote steek van... Oh, dat verhaal. En dat eigenlijk rijk de gooien naar huis... en ook dat ik liet zien met zijn vrouw. Nou, dat is echt een platte humor uit de jaren toch ja, Dat heb jij dan weer onthouden niet nou, zo film? Ja, tuurlijk. Ja, maar is er, Bl weer volgens... en winden, meer niet. Lekker. Ja. Hoor. <laughs> Kunnen we nog even terugkomen op de, de, de, de winter die is geweest? Het is nu wel alweer voorjaar. Dus je, je hoort alweer... het alweer oh, bijna, stress, Ja. Kijk eens, ze, ze, ze leven helemaal weer op. <laughs> ja. Koud of warm? <laughs> maar wat wil je daarover zeggen? Nou ja, de politie heeft vorige week toch wel een aantal... Uh, hoe heet het? Uh, uh, wietplantage, herndelkwekerij opgerold. Want ja... De daken die, uh, die niet besneeuwd uh, werden of bleven, ja, dat was natuurlijk een goede vangst voor de oh, dat, Ja. Dus uh, Nederland heeft best wel wat aardig, uh, de politie heeft aardig hun best kunnen doen afgelopen weekend. Wat ze okay. de rest van het jagen doen, weet ik niet, maar nee, nee, ja, de ik, sneeuw zorgt ervoor dat ze werken. Straks kom ik er nog even op terug op wat, wat voor ja, uh, drugs we hier allemaal in Nederland gebruiken. Oh. En uh, onder andere Crystal Mat zijn ook nog wel uh, regelmatig bij bekende sterren in het bloed terug te worden gevonden. Eerst maar even een lekkere muziek op de radio. Straks is ook weer de Zandvorste bericht en de geschiedenis weer. Wat gebeurde er door de jaren heen? Op 17 januari. Ach! Interessante uh, gasten die overjarig jaren zijn of jarig zijn geweest. En alweer dood zijn, dat gebeurt altijd. Eerst maar even, lekker band. Nee, forsere biepels. korter maken, je echt helemaal geen tekst meer kan bedenken, dan is misschien wel klaar. Ja, noem het wat het is, joh. Echt niet te moeilijk doen, hè. Gewoon noemen wat het is. Ja. Oh, dat vinden we wel moeilijk. hoor. Oh, ja, maar misschien kunnen we het, ja, misschien stoot van het recht het van Trump. Misschien moeten we dat niet doen. Nee. Ja, misschien is het gewoon een simpele oplossing. Gewoon, uh, ja, vorig jaar waren de joden die slachtoffer zijn geweest. Misschien zijn we nu gewoon de Palestijnen En misschien moeten we ook... Uh, moet we moeten misschien ook met die Oekraïne gewoon toevoegen aan Rusland. en is dat opgelost. Dan hebben we alleen nog Groenland. Moeten we dat dan echt cadeau doen aan, uh, aan Amerika? Of niet? Want dan voelt hij zich wat veiliger. Ik weet het allemaal niet hoor. Maar het zou wel de makkelijkste weg zijn. Want ja, democratie is geweest. Dat was iets van vroeger. Kom op, zeg. Dan gaat u over sterke leiders die gewoon uh, de wereld moeten besturen. En die hebben wat andere zaken te doen. Goed. Gisteren was het groot nieuws natuurlijk. Want dat was weer op de televisie. Jazeker. Ja, ik heb het over de Voice of Holland. Goh, ik heb bijna zitten huilen gewoon. Oh, toen zat ik een ander televisieprogramma te kijken. Sorry, dat was niet bij de Voice of Holland. Nee, dat was een ander dramatisch verhaal van iets. Maar uh, nee, goed, ik hoorde gisteren iemand op de radio... Uh, een tv over die, uh, die keken naar uit. En sommige mensen die, uh, vonden het echt een emotioneel moment. En er worden extra kamers opgehangen. En als je met een... Met een cliënt of een, een, een kandidaat bezig bent. Is er altijd nog een extra paar ogen bij. Alles om een liedje te zingen op de televisie. Mooi hoor. Ik vind het echt heel mooi. Stom toeval uh, uh, schakelden wij over. En dat ja. was het begin van de, de Voice. Ja. Dus ik heb te kijken de eerste zes minuten. En? Werde nou, je, je, je gepakt? Voilà. Was ja, voilà. Was prachtig. Ja? Ja. Oké, okay, Mooi dus gedaan. Een Goed gedaan. Goed gedaan. Ja. Ze heeft gekozen voor het team van Iels. Was hij met, met zijn hele grote oma bril op? Oh! Ja. ja. Zo'n grote Wordt bril? Wordt niet knap. Nee, mijn, mijn vrouw heeft ook zijn bril op. En dat is elke keer net uh, Agema, vind ik zelf. <tie> wat is dat net? Niet <tie> Agma. <tie> Fleur. Ja, Fleur, Ja hey, hier. Oh nee. sorry, ben jij Yvonne, ik had hier geen. Nee. Maar, uh, nee, het is zes minuten nog gezien, maar het is gewoon copy-paste, dus niks. Ik, uh, nee, nee, is het niet nee. Is niet uh, nog uh, iets nee. andere vorm gegeven? Nee. Ook niet, nee. Allemaal hetzelfde. Nou, goed. Nee. iedereen heeft er wel genoten, hoor ik. En op weet ja. je al vier helemaal uh, hilarisch, Tuurlijk. helemaal... Want daar is je voor het dat je. uitgezonden. Dat moet je. Logisch ook dat het dan. dat iedereen door het dol is. Ja. Nou ja, als heel veel mensen er weer van gaan genieten. En ja, sommige deelnemers die er heel veel last van hebben gehad. die vinden het wel nog een, een, een naasteek naast of een naastschop. Ja. Zeg maar. Kan ja. het eigenlijk nog wel? Kan het nog wel? Weet ik weet niet. Het is nog zo. Liedjes zingen op de televisie. met een paar van die mensen die het erover gaan zeggen. Nee, ik vind dat niet meer kan, maar goed. Nou ja, ja ik, ik, dacht ik toen ik naar bed ging, toen zag ik Billy Eilish op. Uh, NPO 2, een grote oh. concert in Londen. Oh, dat dus dus ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Ik je zoveel mensen hebt die dan allemaal je naam snikken en zo. Dus ja. maar, is, maar is ze wel weer, like, weer theatraal aan doen of niet? Met, my, my, my. met hele moeilijke kleding aan. Of? dat je denkt, wat heeft ze nou wat aan? Heeft ze staan? Ja. Maar, wat heeft erop Maar dat is een andere generatie. Sorry, daar is de kloof. oversized uh, baggy uh, trash had ze aan. Dus ik, denk van, ik weet nog wel dat, ja. er over, uh, dat er, uh, de, de torch werd overgegeven door um, Tom Cruise... Weet je wel, die heeft over. van Frankrijk... gingen toen naar Amerika met vliegtuigen, met een motor... wat hij allemaal niet deed. En uiteindelijk gingen ze daar optreden. Red had vier straden stralen daarop. Oh ja. Dat was vuurwerk. En Billie Eilish... En toen sprong iedereen van de brug, want dat was echt een depressieve uitzending. Was dat niet uh, in Frankrijk, uh, Parijs uh, tijdens de uh, zomerspelen? Ja, maar uh. toen ging Tom Cruise met uh, met de motor, uh, oh, een motor, vliegtuig in, van. en uiteindelijk ja. toen sprong hij uit het vliegtuig en met een weet ik veel, maar toen uiteindelijk kwam de toortspijder, dat had The Peppers en bij Billy Eilish. Oh ja, Billy Eilish. Ja, en Billy Eilish ja. ja, liet even ja, ja. zien dat ook de wereld heel veel pijn had. Ja, goed, dat is de nieuwe generatie. Daar moeten ja. we ons naar nou overgeven. Ja. Goed, wat want hebben we nog meer? Want daar was het publiek dus dat te huilen de hele tijd. Is dat echt te huilen? Ja, de, echt continu. Ik had het toch helemaal... even moeten kijken. Ik was oh, toch wel nieuwsgierig ja. geweest. Dat is, uh, heel, heel, heel oh. apart. Oh, ik, ga ik, kijken. ik heb het sowieso met de nieuwe generatie uh, Nederlandse muziek. Er zit echt zoveel snik en oh, oh, moeilijk in. Ja. Iets anders, nee. jongens. Ja. Uh, presentator Robert Jensen is uh, van de ja, week... Ja, uh, is 52 Ja, jong hè? In jouw leeftijd, denk ik. Uh, hij is iets jonger dan ik. Jonger zelf? Ja. Oh. Ja. ja. Dat heerlijk schat hij jonger in. Achter op de <laughs> dat, uh, hoe heet het... Uh, dat liet, uh, dat stond op, heeft op zijn website gestaan. Hij voelde zich... Uh, Vorige weekend niet goed en uh, nou ja, hij is naar het ziekenhuis gegaan... waar hij maandagavond overleden is aan een hartveelstand. Nu heb ik even wat gezien over uh, uh, Robert Jensen. Ja? Maar naarmate die ouder werd, vond ik hem er ook weer niet zo florisant meer uitzien. Nee, nee, ik denk ook dat uh, die, die tweede knal die we horen in Utrecht was... De, nou, dat <laughs> ja, dat denk jij. Dat hij neerviel. Hij <laughs> nee, was ja. wel heel groot. Zeker, ja, goed, zeker. Maar. Nou, ja, nou, het goed, was... niks anders respect voor je gast. Het was niet Absoluut. helemaal mijn televisieprogramma. Nee. Radio heb ik wel veel geluisterd, maar televisie ja. vond ik het wel heel erg afzeik. Ja, ja, ja Wat ja. als presentator hè, zorgde hij geregeld voor commotie... ...uitspraken rond bekende <lacht> Nederlanders als uh, Patty Brad, Viola Holt en Bas van Toor. Een stukje van Bas van Toor hebben ze toevallig van de week... Dan, ...doordat hij is komen te overlijden, hebben ze dat uitgezonden. Ja, ja. ja, dat denk ik ook van, man. Ja, het was geluid. echt iets nieuws, dat was wel, wel bijzonder. Ja, nou, ja, dat was wel even leuk, Ja. Toch? Het was ja, zelfs Amerikaans. En hij heeft zijn hele stem ook daar helemaal op afgestemd. Mm. Helemaal getraind. Hij, heeft, uh, hij is getraind in uh, Canada, wat ik heb begrepen. Daar heeft hij radio le okay. leren ja. maken. Dus geïnspireerd oh, okay. door Alfred Lagarde, die dit ook gedaan heeft. Oh. Alfred Lagarde had vroeger ook een normale stem. En is uiteindelijk ook omgetund. En dat sprak het publiek wel aan. Ja, dus. Maar je hebt hem altijd een beetje over één kam een beetje gescheerd, gesporen. Gescheerd. Of, uh, gescheerd, ben <laughs> <Dat gescheerd laughs> ja? maar in weet Maar je had in die tijd had je ook dan. Uh, dat Reur. Ja, Rur. Jan, Rur. Jan Ja, en die twee jaren, ik vond ja, het was ja. wel dezelfde Scherren. tijd zo'n beetje. Ja, ja. maar Omdat Jan, Jan Leffrink had, had wat meer inhoud. Ja. Uh, uh, Robert Jensen wilde het gewoon altijd lekker plat slaan. Ja. Hoe, hoe is het eigenlijk met hem He, afgelopen? Hij is, is overleden. Je overleden. Is hij overleden? Toch, toch? Oh, moet ik nog even kijken. Sorry, Jan. Ik zit even je? terugkomen. Volgens is overleden, hoor. Ja, nou, we gaan het even koekelen. Zullen we eerst even een plaatje draaien? Ik geven we onder andere nog veel meer wetenswaardigheden. Zandvoortsen berichten. Dat heeft Jack Jarrett, Ja, het is een nieuwe single uit man met a guitar and someone we would win is over water through the trees. down What Rough promise I hope that I make peace with all the words I haven't said. Jack, Jared, een nieuwe single uit Someone. Daarachteraan, dat je er nu voorstaan, Arlo Parks heeft een nieuwe uh, album uit. Het heet Ambiguous Desire, Two Sides. En die kennen haar het ook van een eerdere plaat die ze uit had. Dat was uh, dit. Dat is ook wel grappig. Dit. Eigen, eigenlijk persoonlijk uh, Billy Eilish dit, hè? Ook een beetje zo'n moeilijk zingend uh, vrouwtje. Sorry. Meer respect en sorry. Ik vond het ook wel sfeervol. Maar goed, nieuwe single dus van alle park die hoor hier bij Toepak In de zaterdagmorgen. We kijken even de wereld in en wat vandaag allemaal te lezen is in de krant. Onder andere wat er allemaal zo duurder is geworden. Ja, yeah, precies. Wat kost er allemaal veel meer? Nou, onder andere uh, Biscoop is uh, 166% duurder geworden. Horeca 144%. Ik mag wel even meer hoor zelf. Maar goed, de kapper is 125% duurder geworden. Gas 348%. Een check, die is echt de top. 676% duurder geworden. En dan hebben ze het over de laatste 25 jaar. Niet de laatste maand. Ik zie oh, je als, als schrikken al! Dat is zeker achter Echt waar, joh? de geen ook... stap, is... papier. Sorry? Check om te roken bedoel je? Ja, check om te ropen. Ja, ja. Ik... ja, inderdaad. Dus alles, uh, ja, de knipbeurt uh, kost je een rip uit het lijf. Dat vandaag gelezen in de Telegraaf. En uh, nou, cafés, restaurants, ja, het wordt allemaal duurder. En horeca, uh, horeca, de, de personeel uh, is bijna niet te, te krijgen. Dus ja, je moet mensen meer gaan betalen. Dus dan nou, moet je ook allemaal weer doorvoeren in de, in de prijzen. Dus ja, en check uh, is acht keer over de kop gegaan en gast vier keer. Dus nou ja, het is allemaal wel, uh, wel heftig. Dus uh, ja, dat ze het allemaal nog rot kunnen bereiken. zie je hm. moeilijk kijken. Ze van, nou, ik vind het allemaal overdreven. Ja, nou, ik ben enorm blij dat ik gewoon niet meer rook. Want uh, hè, ver in de vorige eeuw was het 1,5,5. Dat stond hij echt 75. helemaal blauw altijd. Dat was echt zo'n gedoe man ook altijd. Ik heb nooit gerookt onder het radio. Oh, niet? Maar ik rookte toen ook al niet meer volgens mij. Okay. 20 jaar geleden zo. Ja, nou, Nee, ja, ik, ben... ik rookte al niet. Maar uh, nee, maar gewoon, ik rook een pakje check en een pakje sigaretten in de week. Dat, dat samen zo'n beetje. Dus viel wel mee. Maar dat was dan een tientje. Nou, als je dat dan nu, nu doet, dan zit je gewoon inderdaad al aan 30 euro of zo. Ja, zeker. Ja. En dan rook je nog niet eens veel. En <laughs> dat die jeugd hier lekker zo rookt, dan denk ik later nog naar huis te kunnen kopen. Dat kan je vergeten, joh. Dat gaat eindelijk. Nee. Goed, wat wel goedkoper is geworden, is uiteindelijk apparatuur. Spectaculair gedaald. Camera's werden 75% goedkoper, televisies bijna 90%, en mobieltjes ook 90%. En dan zou je denken, hè. Zijn ze dan een tientje? Nee, de we rekenen dan door met de kwaliteit. De kwaliteit is een stuk omhoog gegaan. Je hebt natuurlijk ook een complete computer in je broekzak zitten. Ja. Vroeger was het gewoon echt alleen maar kon je bellen. Hallo, kom maar aan. Nou, en dat is allemaal. En ook de 4K-televisies, die zijn ook heel goedkoop. En nou ja, die kwaliteit is veel beter geworden gewoon. Dus nou ja, dat is wel positief. Daar. Ja, ook die hele sms'jes, dat gebeurt gewoon eigenlijk niet meer. Nee. nee. En vroeger was het zo, betaalde nee. je een kwartje per ja. sms. of zo, hè? Ja. Ja. Zeker. En bellen gebeurt bijna ook niet meer, want dat is heel gênant maar oh. wie weet bel je wel ongelegen en zo. Aha. Ik stuur wel een berichtje. Oeh. Vind je het goed als ik je even bel? Ja, ja dat ja. ga je de aankondigen via. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ik doe dus het zakelijk ja. meestal. Dan bel ik en dan zeg ik bel ik gelegen. Ja, En dan, dan zegt ze altijd, ja, ja. Hoor. ja. Ik ook, ook, al denken, stemmen, hoor. Ik vond het goed als Nou, dan kan ik van stal. Nou, Ik vond het vroeger altijd wel. Dan je de telefoon over. Ik denk, oh, nu ben ik helemaal nog klaar voor de telefoon. Oh. Ik vond het in het begin altijd heel spannend. Maar goed, tegenwoordig zitten we helemaal in om de uh, telefoon niet te beantwoorden. En uh, dan sturen ze gewoon een berichtje. En dan kan je later uh -huh. weer bellen. Want ja, het past even niet in, in mijn hè? Uh, in Uwere mijn, mijn uh, ja, Ja, ja nee. het erg, Nou. Yeah? Ja, ik wil toch even rectificatie doen. Ik moet ook mijn excuses aanbieden. Want Jan Levering is nog onder ons. Ja. Hij leeft ja. nog. Hij is, heeft na zijn televisieperiode heeft hij zich uh, teruggetrokken. Uh, maar hij en, zag ook. Uh, ja, ja? Dat, hij, uh, dat hij is dan gewoon hartstikke oud, hè? 76? Ja, vind ik, vind ik wel oud, ja. Ja. ja. Maar dat hij, dat ja. hij, dat hij uh, bezig is met fietsen. En toen was hij vorig jaar... Was hij, nou, hij heeft maandenlange revalidatie gehad... omdat hij zijn nek gebroken had... door een fietsritje door het centrum van Nijmegen. Maar uh, vorig jaar scheen hij dus naar Chicago te gaan... voor een enorme uitdaging, ook met, uh, ah. met fietsen. En dan zou hij misschien wereldkampioen zijn in zijn sport... Maar we hebben niks groot, dus, uh, het is met een sisser afgelopen. Ja, maar okay. ik loop die leeftijd meer je niet meer. Moet ja. je niet meer fietsen? Nee, ja, anders fietsen. Anders fietsen. Een elektrische fiets. Met elektrische fietsen, die Ja, die ja. gaat minder snel. Je hebt gelijk, dat is veiliger. Ja, Allemaal je veilig. op. Je ziet elke al wat voorbij kanallen. Ja, die denk je, oh, dat is veel veiliger ook ja. gewoon. Oh. Nee, ik zal echt een vrijwiltje doen. Goed, ja, dan vind ik eigenlijk, dan moeten we eigenlijk een beetje compenseren. We hadden even een klein stukje van die jingle doen. Dat is wel leuk, gewoon zeg Toch? Dat zondagavond. Ja, wel uh, indrukwekkend. Met 20 van die spiegelwand achter de gast. Zondagavond, de 36 op de schaal van Richter. Tijd voor RUR. RUR is een programma vol kunst, cultuur, seks en wetenschap. Kortom, RUR. Vooral dit is uw leuk hè? Rots he? in de branding der conversatie is. Jan Ja Jazeker, uw rots in de branding der conversatie is. Jan Lenverink. Ik vind het echt zo leuk bedacht, Ik het dat is. Een, een leuk programma. Echt een leuk programma, hoor. Echt befrissend en leuk af en toe als je op zijn bek werd geslagen door een heel Engels. <lacht> <lacht> een heel Engels. Maar uh, hoe lang is het al niet geleden dat dat programma er was? Echt bizar. Volgens mij in de jaren negentig. Ja, zo. Ja, dit is goed je? Straks ja. meer erover. Eerst Corilla's nieuwe single: Orange County. County where the shadows meet, concrete roads and endless skies. I see the dreams behind your eyes. Streets whisper secrets of the past. In the city, nothing seems to last. Chasing echoes of a fading song, trying to find where I belong. Neon lights reflect the pain, yet I rise again through the rain. Hold on tight. Your stories of the lost and more Every corner tells a tale Of fleeting love and winds that will I walk the streets, my mind awake Every heartbeat, a risk I take Through the smog and summer haze I find my path, I find my Orange County, dus Amerika, is daar ook, zijn daar ook die gasten daar die uh, van de ijspolitie actief, die echt alles mogen doen. Ja, zoiets was dat. Maar goed, het is de uh, toepakleefstraat, het is weer tijd voor... Mm, ...het nieuwsgierig. De zandvoortse berichten, te kijken naar en het theater De Kroch De eerste voorstelling heeft ze gegeven in het nieuwe theater, is nog niet helemaal te klaar. Nog niet helemaal klaar, het theater. Het was ook wel te zien op de foto, ik had echt die derde, delen van de oude zaal was. Geen gordijnen hingen er. En, nou goed, er zijn 135 plaatsen. Ik, ik vond de stoeltjes ook een beetje tegenvallen. Ik vond ze ook een beetje krap. Ik heb ze gezeten Ik ben geweest. Ja. En uh, ik had wel zo van... alsof je in een vliegtuig zat. Ik ben wat breed in de schouders ook en zo. Ja. En uh, je merkte gewoon dat je dan... Over bij, de, bij de buren eroverheen hangt. Het is gewoon heel veel irritant. Dat heb ik met, uh, ja. Als ik met mijn man bij de trein zit... dan is het ook een beetje krapjes. En dat is dit ook. Ja, dat is vind ik ook... dan wel een beetje jammer. Want je zit toch drie uur of zo. In ja, stoel. Nee, goed, 135 plaatsen heb je daar. En dan hebben we de drie uitvoeringen gedaan. Dat ja, was, was de leuk. Bedevaart uh, naar Bonaire. En dat is een klucht natuurlijk. En ze is al eerder gespeeld. Dit uh, Bedevaart naar de Bonaire. Dat was toen. Uh, best te gaan in de blauwe tram. En, uh, want toen was dit allemaal nog niet klaar. Nou goed. Uh, er wordt nog verder aan ge geknutseld. En uh, nou ja, goed. Leuk. Het Noorderklooster ging het over of zo. Ja, het was erg leuk. En mijn, ja. uh, mijn ex-collega ex Heel Nieland. Die uh, was moeder Ooster die op sterven lag. En het is dan natuurlijk een hele leuke rol dat je iedere keer een beetje half als een lijk uit een kist omhoog komt. Van oh, oh, en, en wat uh, scanderen. En zo echt, uh, nee, ik heb genoten in ieder geval. En vooral werd Linda de Forst nog even uitgelicht. Ja. Die uh, had een dubbele rol. Uh, nou, wat nou, er meer. In de Kerkstraat op de hoek van de, de, de Bakkerstraat zijn uh, donderdag 8 januari 5 struikelstenen onthuld als herinnering aan de vijf leden van de Joodse familie Kosman. Nou, deze familie werd in de Tweede Wereldoorlog uit hun uh, huis verdreven... en uiteindelijk vermoord in de concentratiekampen. Bij de korte plechtigheid spraken de burgemeester Molenburg... rabbijn Spiro en familielid Judith uh, Kosman. Nou, dat lijkt me een heel mooi, uh, mooi gebaar en mooi een, mooi, uh, een mooi moment. Ja. Mooi monumenten. Zeker. Het is ook nog zo, dat, uh, er is afgelopen week ook een steekpartij weer geweest in Zandvoort. Aan de Lorenstraat in Zandvoort. Uh, en toevallig woont mijn zoon daar en het is op zijn eigen galerij gebeurd. Ook wel heftig. Oeh. Hij heeft het niet gezien volgens mij, maar nee? hij was wel in shock. Maar er is één persoon gewond geraakt en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen. En uh, over de toedracht van het incident en de identiteit is op dit moment nog niet bekend, zegt de krant. En ook is het nog niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Maar uh, ik vind het wel pittig. Ja binnenkort uh, kwamen uh, iets van vijf jaar, drie jaar geleden kwamen er zeg maar uh, cijfers tevoorschijn van de GGD Kennemerland. En daar kwam het uit, uh, dat was de jeugdmonitor, uh, dat, het niet, ja, dat hier in Zandvoort niet zo goed voorstaat een hoog uh, cijfer van alcohol en drugsmisbruik. Uh, van jongeren dus. En, uh, nou ja, goed, daar, uiteindelijk hebben ze daar nu iets voor bedacht. En dat uh, model dat komt uit IJsland vandaan. En dat schijnt goed te werken. Daar gaan ze nu mee aan de gang. En Lars Caray heeft het in zijn portefeuille. Dus die wil echt de gezondheid van de jeugd op de, op de kaart zetten. En jeugdwerkers van Pluspunt uh, gaan dus binnenkort een uh, ouderbijeenkomst uh, organiseren. En dat gaat vooral over het feit dat de verzorgers nu in beeld komen... En de ouders, eh, die schijnen ook iets te kunnen toevoegen aan een kind. Eh, het schijnt, er bestaat iets van opvoeden. Eh, dat is iets nieuws, dat je je kind oh, opvoedt. Zo, en dat je allerlei dingen voordoet. Ze willen gaan kijken naar het feit van... wat gebruiken verzorgers en ouders zeg maar, van die kinderen... Eh, in het bijzijn van hun kinderen. Weet je, drinken die ook wel eens een wijntje of duwen ze ook een sigaretje... of zetten ze ook wel eens een, uh, even een naaldje. Kijk, dat is natuurlijk niet zo'n goed voorbeeld voor hun kinderen. Dus daar willen ze naar kijken of ze dat uh, kunnen achter... Uh, Halen. Achterhalen en uh, in, in kaart brengen. Nou, ik vind het mooi. En, uh, we zetten in ieder geval in op een heel gezond uh, 2030. En in 2027 gaan ze we in ieder geval weer eens even de cijfers erbij pakken. Nou, succes. Ja, zeker. Mm. In het achtergebleven gebied. oké. Okay. Wat gebeurt er al, maar, zeg? Goed, goed, ja, goed. goed, goed, goed. Jongens, Stichting LHBTI, naar nou, het hele alfabet, AC. Ja? Gaat verder ja, onder... Eigenlijk hoor oh, jij ja, dat toch wel te kunnen eigenlijk, hè of niet? Vind je niet? Ja, vind ik wel, maar ik vind onzin. Ja, oh, je vindt onzin. die nee, jij de stichting onzin? Ja? Nee, ik vind niet de stichting onzin, maar dat iedereen L, B, H, T, I, -I V, W, X, I, Z genoemd moet worden. Ja. Oké, <laughs> ja. oké. Okay, okay. En dan? Nou, en die die, uh, die doelgroep ja. gaat verder onder de naam uh, stichting. Pride at the Beach. Yeah. Nou, Rob Langenberg, dat is de, sinds 2025 de organisator van het uh, Race Festival... is benoemd tot directeur-bestuurder van de nieuwe stichting. Nou ja, ik heb even verder gelezen, maar het gaat er natuurlijk om... Van, uh, deze benoeming er wordt een uh, volgende fase... Uh, richting verdere groei en professionalisering van het gevestigde evenement. Nou dat Die evenement gaat in... Uh, moet ik even heel goed zetten? zeggen gaat volgend jaar, gaat dit jaar in Amsterdam uh, uh, worden georganiseerd? World Pride krijg je dan? Ja. Maar ik, ik snap het niet helemaal. Je had daar ook al de, de Gay Parade. Ja. En je had hier de, de, iets aan de strand, Pride of the Beach. En dat wordt nu eigenlijk iets groots. Ja. En maar, wordt ja, samengevoegd. Samen het groot. heeft dat iets te maken met, de financiële, met het financiële plaatje. Denk je niet, want hoe meer geld, hoe groter, hoe beter je het kan aanpakken. Ja, en deel. ze stimuleren dus heel veel mensen om mee te denken. Wat kunnen we doen om, eh, ja, ja, om het toch anders te doen? Ja. Er moet groeiende zichtbaarheid komen. Ik weet niet, maar als ik die gay pride right zie, dan valt mij ja, altijd wel heel erg op. Dat behoorlijk zichtbaar. Behoorlijk zichtbaar, maar ze bedoelen op andere manieren waarschijnlijk dat het zichtbaar wordt. Ja, maar er zijn ook een heleboel mensen die dan tot deze... LHBTQ-gemeenschap uh, hoorde... dat ja? die dat weer dan weer... te veel over de top zit. Maar ja, ik bedoel... Wijk, wijk, wanneer uh, ook heb je dan de mensen... die dat niet willen, maar die wel ervoor uit willen komen... dat, ze, uh, dat de liefde gevierd moet worden. Maar dat geldt natuurlijk even goed... voor de hele hetero ja. gemeenschap. Het is iedere dag nou ja, goed, tofieren, De hè? gay pride is natuurlijk iets wat dat, helemaal uit, uh, dat je er helemaal uitspringt. Gewoon. En je hebt er ook best wel mensen... die vinden het ja, nou, iets te overdreven. Ja? En je hebt natuurlijk ah. ook best wel... Van die islamitische geloof, die willen die, ja, die ja. er helemaal niks mee te die maken. En, beetje beetje. en die liggen best ver ja. uit de ja. vandaan. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, daar moet wel je, iets mee. Als ik dan ook was vroeger, ik ga niet zeggen als kind, maar als ik, als ik, als ik, dat ik jong was, ja. echt jong, uh, dat je dan de, uh, met, uh, met, uh, met de Pride in Amsterdam, als je dan langs het kanaal staat, nou, dat zie je iedereen op zijn tractor of op zijn motor of vanuit uh, Nederland Oosten uh, even, even naar de Randstad komen, even kijken. Ja. Dat, ja. Dat, ja. dat is waar. Ja, ja. Ik vind het wel leuk. Het is, ja. het is uh, verrassend. Maar ik denk dat heel veel mensen in het normale leven er ook helemaal niet zo uitzien. Nee. En die leven gewoon hun leven. en dat is, hè, Wat wij nu ook weer doen: van hè, alle feesten zijn voor zijn. We gaan nu weer even normaal doen. Weet je het zo? Het is, eigenlijk, dus, de gay pride, is eigenlijk, Vraag je dan wel serieus aandacht voor het probleem? Of is het gewoon echt geen grote kermis? En moet het op een andere manier nog gaan aandacht aan de volgende vraag? Nou dagen? ja, voor het meeste het niet in de gaten. Had dat er mensen waren die anders geaard zijn dan. De, dan de, dan de rest. En het, Wat ik wel heel grappig vind, maar yes. misschien is daar een theorie achter. Als de gay pride is, is er ook altijd um, in um, Spaanwouden is dat driedaagse festival. Oh, ja. Snap je? Ja. Dus het wordt allemaal uit elkaar getrokken, als het ware. Wat ja. voor uh, festival is dat dan, in uh, Spaanwouden? Ja, Spaanwouden. Ja, ik weet wat je uh, doet. Heb je, hè, dan heb je drie dagen feesten en dan zaterdagavond tot laat. Maar volgens mij is het gewoon hetero homo. Dan wordt er gewoon uit elkaar getrokken, zodat er geen clash Komt. hoeft te ontstaan. Ja, ja. ja, ja. Oh, is, is dat zo? Is het al jaren. Oké. Okay. Oh, okay. Ik ga er eens opletten. Dat is Goed. mijn theorie. Hè? Tot zover de zandvoortse bericht. Tot verder gastvertelling van hebben wij nog meer. Eerst maar even Blanco. Ik hoorde, af, ik hoorde hem afgelopen week optreden. Helemaal niets verkeerd die gast. hoor. Nee. Not my dashboard. I wore my father's jacket in the summer heat. Dancing through the alleys with unchained feet. The city sang in stereo. The lights began to sway. We kiss like... Underneath the stars Someone's tagging stereo and The night began to sway We kissed like we were lovers From another age This is not my dashboard Not my race This is not my problem Not my case Are we the driver, the driver The flashlight or the phone The answer, the His jacket In the summer heat Dancing through the alleys With unchained feet The city sang in stereo Lights began to sway We kissed like we were lovers From another decade This is not my dashboard Not my race This is not my problem Not my case Ja, ja, lekkere muziek van Blanco. Grappig is dat ik die gast vorige week aankon... Dat hij, geloof ik, voor het Eurovisie Songfestival had gezongen. Maar dat was een andere Blanco. Ja, je hebt verschillende Blanco's, begrijp ja, Dat krijg je je Maar ik korte naam heb als de artiest zijn. Dan wordt het soms verrassend of verwarrend. Maar goed, deze. Uh, ja, zijn echte naam is Jan de Wit. Jan de Witte. En, uh, nou ja, goed, hij is natuurlijk uh, uit Volendam afkomstig. En hij is uh, de zoon van. Uh, uh, Jan Schilder, die uiteindelijk uh, uh, bij de 3 e staat, zijn vader Jaap de Witte. Oh, Jaap de Witte, sorry, ik had het door elkaar. Jaap de Witte moest uh, met de 3A stoppen. Omdat hij toen iets, uh, aandoening, een neurologische aandoening aan zijn hand kreeg. Dus uh, hij heeft het uh, met de papleed ingegoten, ge ge ge ge ge gekregen. Dit blanco is not my dashboard. Goed, dus zaterdagmorgen morgen moet toepak Kijken we nog even de wereld, iemand er allemaal speelt. Ja, dat speelt genoeg. Ja, dat ja, speelt genoeg. Ja, Bibi, de vermeende geheime dochter van zanger Freddie Mercury... komt hij is op 48-jarige leeftijd overleden. Ik was dat, ja, ik las dat van de week. Oh, hoe oud was Freddie Mercury trouwens? hij uh, was Niet ook, zo oud hoor. Die was ook zoiets nog. Ja, ook hij is in 1991 volgens mij overleden. Ja. En het... Maar de, dat zijn geheime dochter is pas sinds vorig jaar eigenlijk uh, aan het licht gekomen. En haar familie laat in de Daily Mail uh, weten dat zij al lange tijd uh, kanker had. Oké. Okay, wat, maar... ja, wat ik ook wel heel bizar vind. Um, Brian May, de gitarist van Queen, die tientallen jaren bevriend was met Mercury... zei niets te weten van de vermeende dochter. Hè? Ja, dat vind ik ook zoiets. Beetje uh, raar. Ja. Nou ja, goed. Als je echt zeg maar uh, die... Uh... Bohemian Rhapsody. Ja. Plaat. Als je die documentaire hebt gekeken, of die film, was het musical van. Ja, ik heb die musical. Ja, van. de, de dan, film. Dan zag je ook wel dat hij toch een heel ander leven ernaast hield. Ja. Uh, dus ik bedoel, heel veel van die leden wisten volgens mij niet wat oh, die allemaal had hij allemaal doet. Hij was ook in te huis, maar was ook een uh, ook wilde, wilde homo eigenlijk toch wel. Ja, een redelijke wilde al homo als je die film moest geloven. Ja. En hij was ook niet echt uh, fijn in omgang soms. Er moesten nee, echt wel uh, niet, af en toe uh, wintere nee. groepen van gaan nee. uh, sterren. Want Freddie zou in 1976 een kind hebben verwekt. na een affaire met de vrouw van een goede vriend. Oh ja, dat was eerder goed dit trouwens. Ja, ja. klopt. Ja. Nou, ja, dus, ja. Uh, ja, dan was je toch ook van uh, de, de liefde. Als je van iemand houdt, maakt het eigenlijk niet uit. Maar oh, was onder invloed dat je niet meer gaten had. Kan ja, dat kan ook, Maar he? goed, wel in de goede van kant. De nou, doe even normaal! Goed, sorry. <laughs> ja, ik vind uh, Nou ja, laat maar. Je krijgt ja. gelijk wel allerlei associaties. Ja, maar, um, yeah. <laughs> het is, uh, weet het, uh, er is een man uh, die uh, was op Tenerife. He, gewoon yeah. helemaal niet ver weg. En die uh, heeft uh, geprobeerd met zijn vrouw aan boord te gaan van het vliegtuig. Dat doen de meeste mannen wel. Ja. Maar de vrouw was al overleden. Ze huh? zat, zat in een rolstoel en werd door de man richting de veiligheidscontroles geduwd. En uh, in eerste instantie hadden ze het niet in de gaten. Maar op een gegeven moment hadden ze zo van, goh, die vrouw reageert helemaal niet. En haar liggen voelde eigenlijk toch wel erg koud aan. Dus de beveiliging schakelde meteen de hulpdiensten in en uh, agenten van de... Guardia Civiel en medisch personeel kwamen ter plaatse. En die hebben dus de dood uh, geconstateerd. Ja. Maar uh, hij zei van nee, het is net gebeurd hoor. En, uh, en uh, de, nou ja, alles wordt meegenomen met onderzoek. Maar het incident heeft voor heel veel verbazing gezorgd op Tenerife. Want terwijl er in Spanje wel eerder bijzondere situaties op de luchthavens zijn geweest... blijkt dit toch wel een uitzonderlijk en schokkend voorval. Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja, kan ik iets bij voorstellen. Ja. En uh, kwam tot, uh, kwamen die mensen uit Engeland toevallig? Dat staat er niet ah. bij. Hoe lang is het geleden? Ik heb volgens mij dit al eerder gehoord... dat heel veel mensen in het vliegtuig hadden al lang het is dood. Ik heb, nee, dat dus is, is echt dood hoor. Het is echt van de 16e van gisteren. Oké, okay. oh. nou, dus er is nog weer zoiets oh. gebeurd. Afgelopen ja. week zat ik weer op YouTube... allerlei filmpjes te kijken... en ja, af en toe word je in zo'n filmpje gezogen... en dan laten ze allerlei dramatische foto's zien... En ik werd gegrepen door een foto van een, een man die uit een vliegtuig vandaan leek te vallen. Het gaat om een 14-jarige Keert Sapsvoort. Dat is geen man meer, dat is een jongen. Dat is een jongen, maar ja, dat zie je niet op die foto. En uiteindelijk gaan ze achterhalen waar... Ik, ik ging achterhalen wie dat al was. Dat was een jongen, 14-jarige leeftijd. Hij was zeer onrustig. Hij was in op vakantie geweest, hij wilde nog verder op, op vakantie. Hij is uiteindelijk naar de luchthaven op Sydney gegaan. Daar is hij het vliegveld opgelopen. Dit is 1970, in februari. Hij is in de wielkast van het vliegtuig gestopt. En uiteindelijk um, is het vliegtuig uh, van de langsbaar afgereden. En wat hij niet wist, is dat die wielkasten uiteindelijk ook weer open gaan om de wielen daarin te gaan. En op dat moment is hij uh, op 100 Ge Geplet? Kilo, nee, op dat moment is hij uh, op 60 kilometer meter hoogte is hij naar beneden gevallen. En het maf is dat dit gefotografeerd is door een fotograaf, een amateurfotograaf. En die was net bezig op de luchthaven om zijn nieuwe lens te proberen. En dat was in de tijd dat je nog geen digitale camera had. Dus je had eigenlijk gewoon alleen maar negatieve, die je moest ja. laten ontwikkelen. En een, een dag later hoorde je dat er iets, iets was gebeurd op de luchthaven. Er was iemand uit de vliegtuig vandaan gevallen. Dat dus ging een paar dagen later gingen ze negatieve ontwikkelen. En toen kwam je werkelijk waar de foto tegen waar in haar. Deze persoon had gefotografeerd. En dat is een klassieke foto. Dat is een heel bizar. Ik zal hem zo wel even aan jullie laten zien. Je ziet hem echt letterlijk uit het. Jeetje. Ja, bijzonder. Ja, bijzonder. Nou goed, kijk maar eens even op internet. Goed, ja. Straks meer eerst even een lekker plaatje hier op de radio. Dat hebben we ook, Dan Auerbach. Hij is van de Black Heath. En hij heeft een album met de, destijds uitgebracht. Oh, jo, die doet zo'n jaren 70 aan. Heerlijk dit zeg. En dit heet Malibu Man. Nou, ik hou persoonlijk niet zo van. Call me for whiskey. heeft Lekker zweet joh, gewoon Malibu ben En uh, dat is Dan Auerbach samen met uh, Patrick Carney. En dat is de drummer, hebben ze. de Black Keith. En dat is altijd even wat ruiger. En ze hebben het laatste album wat ze afgeleverd hebben. Ze is samen ook nog met Beck geloof. Die zit er ook nog bij. Dus staat. Nou, alle markten thuis dat die gasten nog. Goed. Het is uh, de zaterdagmorgen straks, negen uur, hebben we ook weer de geschiedenis wat gebeurde er door de jaren heen op 7, januari. Ja. Zeker. Ik heb uh, goed nieuws voor... Uh... Dames in Zwolle, want daar is een café, die heet Het Kroegje. En er is daar op een doordeweekse dinsdagmiddag is het daar best wel druk. Want heel veel vrouwen doen mee aan een eeuwenoude traditie. In een nieuw jasje, want de, de kroegbaas Sylvia van der Rij trakteert alle vrouwen twee uur lang op gratis wijn. Twee uur lang? Ja, en mannen hebben pech, want die moeten betalen. Wat? Ja. No. Nou, dan ga ik die het evenement is uitgegroeid tot een vaste... Nou, je kan wel naar de koel gaan en zeggen... Wil je wat van me drinken? <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar ja, het evenement is uitgegroeid tot een vaste traditie. En uh, het staat dus... Uh, ze zeggen wel, in de 15e eeuw stond daar ook al een kerk en een klooster. En uh, daar werd jaarlijks een vat boter gegeven aan de vrouwen van Zwolle. Mm -hmm. dus, maar ja, staat dus... Ze dus geeft dus tegenwoordig wijn. Maar uh, de, ook het andere deel van het land weten uh, mensen het café te vinden. En het is daar gewoon heel erg gezellig. Maar hoe doen ze dat? Ik bedoel, dan de mannen die, zeg maar, wordt de, de rekening al gesplit? Hey, jongens, uh, even, even, mag ik even de aandacht. De twee uur gaat nu in. Mannen, blijf hangen. Ja. Want de rekening wordt straks gedeeld door al die mannen die hier rondlopen. Zo is maar het ik gedaan? zie hier nu wel van, uh, dat, het een jaar, dat het een jaarlijkse bijeenkomst is... met het Zwolse vrouwenplatform. Okay, Toch okay. weer wat anders. Maar het draait om contact onderling. En uh, drinken van wijn is een leuke bijkomstigheid. Maar het gaat om een verbinding. En mannen die op die middag komen de koe in komen, die moeten betalen voor een drankje... tenzij ze een jurk aantrekken. Oh, oh dat is geen punt. Nou, dus het gewoon een gedaan. jurkje aan, toch? Oh, ja, trek ik gewoon een jurkje aan. Ik vind het wel, uh, wel een leuke Ik vind het ook wel spannend ja. altijd. Ja, Zeker toch? om een jurkje aan te doen. Nou, ja, ja ook voor als, salsa. Dat is toch wel... Uh... Ja, zeker. Als je het nog lang gaat draaien, dan moet je er ook niks onder doen. Oh man, mijn ding staat helemaal op, mijn, <laughs> mijn fantasie. Goed. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, mooi moment. is hè? <lacht> Mooi moment, hè? Goeie inleiding. Bij een tankstation in Nieuwegein is afgelopen week brand uitgebroken. Nou ja, volgens de politie ontstond de brand... nadat een taxichauffeur was weggereden met de tankslank nog in. Hè? Nee! Bus, dat ja. zie je toch in films? Ja, maar dus ook in real... En misschien doen ze het na. Yeah. Te kan. Yeah. Dus, uh, nou ja. Dus rond 7 uur zag een medewerker... zag een medewerker van het tankstation... dat er iets mis was en drukte op de noodknop... waarna de brandweer met meerdere wagens... naar het tankstation langs de A2 gingen. Nou ja, omdat het bij een tankstation was... met, meerdere, uh, met, was met brandbare vloeistoffen... haalde de brandweer snel op. Het is niet bekend wat de medewerker precies zag. Oh, heeft hij heeft iets gezien of zij... Okay. Ik ga niet verklaren wat hij exact uh, heeft nou, gezien. Spannende zaak allemaal weer. Ja, er zijn gelukkig geen gewonnen gevallen. En de medewerker en brandweermannen hebben snel gehandeld. Ja, er staat niks over de man, uh, is man of vrouw uh, Zeker. in zaken. Die, die vrouw die je belde en die zegt: ik kom nu naar huis. Ja. Meteen nu. Leuk, langdradig en lollig. toebak leeft. Ja. get away De nieuwe single van The Beaches. Ja, dat klinkt wel heel bekend. Ik was een tijdje aan het luisteren en waar lijkt het toch alweer op? Ja, het is gewoon een kuffer. Nooit meer doen, hè? Nee, dat heb ik echt zo. Dat moet je echt nooit meer doen. Maar het origineel. <lacht> hoe klonk het origineel dan ook weer? Dit is echt jaren 80, hè? Ja, dat moet het dus wel laag. Die synthesizers zijn wel weer leuk, die zijn helemaal weer hip natuurlijk. Da Daardoor waren ze geïnspireerd waarschijnlijk om uh, deze plaat te maken. De Beaches hebben leuke platen gemaakt, maar dit werd echt uh, nooit meer doen. Ja, sorry, ik zal maar uit mijn collectie vandaan halen, maar ik, denk, ik wil hem toch even laten horen. Hoe, uh, ja, ja, wel, ja. hoe mensen geïnspireerd worden door uh, oude muziek. Dat is wel duidelijk. Goed, het loopt echt uh, 9 uur. Jeetje, ja. Time fly! When yeah. you have a fun. Zeker. Yeah. Nou, ik heb hier een bijzonder bericht uit China. Ja. Yeah. Ze hebben hier een nieuwe app uh, gelanceerd. En die app heet Ben je Dood? What? En die is ineens uh, populair in, in China. Want je stuurt een melding naar een contactpersoon... Yeah. als je niet binnen twee dagen op een knop drukt. Dan ben je dood. Dus de populariteit... populariteit Ga ze alles voor je regelen dan? Dat weet ik niet. Nee. Maar uh, het is eigenlijk een veiligheidsmiddel. Maar ze willen eigenlijk nu wel uh, gaan kijken... of ze misschien een andere naam aan die app geven. Van ik ben oké okay, in plaats van ben, uh, ben je dood. Ja. Yeah. Maar het geeft ook wel aan dat er uh, zo enorm veel uh, gaande zijn ja, die uh, daar ik. wonen. En mm. ze verwachten dat in 2030 zo'n 200 miljoen eenpersoonshuishoudens daar gaan zijn. Oh. En waar 20 jaar geleden toch 7,8 van de Chinezen alleen wonen... is dat uh, dan in, uh, inmiddels al gestegen naar 19,5 Maar ik denk dat hier in Nederland ook wel heel veel alleenstaande uh, huishoudens nou ja, veel. zijn. Ik heb gehoord dat ze hier in, uh, in Nederland ook zo'n soort hebben voor oudere mensen die dan elke dag... Eigenlijk, het is een ja, bepaald tijdstip om laten ja, blijken telefoon, dat ze nog leven. een telefooncirkel. Ja. E, ja, iemand belt naar iemand en, uh, en daarna belt diegene weer de volgende. En dan moet hij weer uitkomen bij Pluspunt. wordt moet je uitkomen weer bij ja. pluspunt. Dat pluspunt is, start hem. Ja. En dan gaat hij dus een rondje maken. En als hij dus ergens onderbroken wordt, dan weet pluspunt van: hé, hey, er zit ergens op de lijn. Ja. Zit er een, uh, een kink in de kabel? Hè? Ja. Ja. Ja. Een sneeuwballaspect. Maak hem een spel. Ja. Maar bellen is al best wel, in, best wel inspannend eigenlijk. Ze zijn nu bezig met een simpele knop die je in moet drukken. Maar ja, ook dus wat oudere mensen die kunnen het toch best wel moeilijk ja, vinden Ja, maar het om is ook weer fijn als dat mensen krijgen. Misschien wel met degene die ze belt en diegene die ze dan weer uh, daarna bellen. Dat je praatje. toch Even van goedemorgen. heb je lekker geslapen. Even een praatje. Oké, nou, fijne dag. Vertel me weer hoe je voelt. Ja, mijn heup. Ja, dat wist ik, mijn vrouw. Ga eens een keer naar de dokter. Ja, ik vind het spannend. En ik heb me niet goed goed, We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben we geschiedenis. Oh, interessant. Blijf luisteren. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.